Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij nieuwe protesten in Jeruzalem tegen premier Netanyahu zijn zeker twaalf mensen gearresteerd. De politie joeg de mensen weg met waterkanonnen. Duizenden mensen demonstreerden bij Netanyahu's ambtswoning. Gisteren stonden er voor het eerst ook honderden mensen bij de villa van de premier in de kustplaats Caesarea. Veel Israëliërs zijn ontevreden over de manier waarop Netanyahu de coronacrisis aanpakt. De werkloosheid loopt op en volgens de betogers komt de regering niet snel genoeg met steunmaatregelen. En daarnaast vinden mensen het een schande dat Netanyahu is verwikkeld in een corruptieschandaal. Bij een verkeersincident in Berlijn zijn zeven mensen gewond geraakt. Drie zijn er slecht aan toe. Bij Bahnhof zo reed een auto in op voetgangers. De bestuurder is aangehouden. De Duitse politie gaat uit van een ongeluk zonder religieuze of, uh, of politieke motieven. Na de dood van een meisje uit Marken zijn in die plaats drie auto's in beslag genomen. Ze hebben schade, net als de auto die in Uitdam door de politie werd meegenomen. Het lichaam van het meisje van 14 werd gisterochtend vroeg gevonden langs de dijk bij Zuiderwouden. De politie houdt er rekening mee dat ze door een auto is geschept. De politie heeft in Deventer een eind gemaakt aan een illegaal feest... onder een viaduct van de A1. Er waren zo'n 150 jongeren. De politie had een melding gekregen van geluidsoverlast. De organisator van het feest bij Deventer kreeg een procesverbaal. Verder is er niemand aangehouden. Tientallen betogers zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Seattle. Daar protesteerden duizenden mensen tegen racisme en politiegeweld. Het protest was onder meer gericht tegen het besluit van president Trump... om federale agenten te sturen naar Seattle en Portland. De federale troepen treden naar de mening van de betogers te hard op. Het weer, geregeld zon, hier en daar een bui, mogelijk met onweer. En het is 18 tot 23 graden. Morgen, vooral in het westen en noorden, een bui. Verder flink wat zon en 21 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. In Circus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 beste luisteraars in het derde uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben ook in dit derde uur de platendraaier van dienst. De zwingende start van het derde uur werd verzorgd door Frits Landersbergen en de West Coast Dream Band, uh, hun in 2018 opgenomen uh, CD Gips Vibes. Een heerlijke cd met prachtige, swingende nummers. Zoals ik al aan het eind van tweede uur zei, is het derde uur van ZFM Jazz helemaal gewijd aan Nederlandse artiesten. En het eerste half uur, 40 minuten, duiken we zelfs terug in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Toen is er een serie uitgebracht onder de naam Jazz Behind the Dykes. Een aantal LP's met bezettingen die we nu eigenlijk niet meer zo goed kennen. En het leek mij een aardig idee om van die verzameling jazzgroepjes... die toen echt populair waren, om daar wat van te laten horen. En we beginnen met het Frans Elzen kwartet. Frans Elzen was een pianist... Hij werd begeleid op gitaar door Robbie Powell's, Chris Bender op bas en Kees C. op drums. Die laatste naam, denk ik, zal toch voor velen wel een belletje doen rinkelen. En we gaan luisteren naar het nummer Dufty Chris. Else kwartet met Dufty Chris. Een opname uit augustus 55. En nu staat klaar de Herman Schoonderwald septet. Herman Schoonderwald die jarenlang in de Nederlandse jazz scene heeft meegedraaid en natuurlijk ook fantastisch werk heeft gedaan bij het Metropoolorkest. Dit septet uh, bestaat op deze opname uit Koos van Beur de Trompet, Tony Vos op Altsaks, Flip van Glabeek op de Noorsaks, Herman zelf op bariton, Rijnverbeek piano, Burger Ring op Bas en Fred Geelhuis op drums. Een opname van 13 juli 1955, Nowhere. Wall Nowhere. Ja, en wanneer we teruggaan... naar die jaren van Jazz Behind the Dykes... 50, 55, 55, 56... Uh, wat toen ook een echte hitgroep was... bij de jazzscene... dat was natuurlijk Rita Reis... met de wessel Ilken combo. wessel Ilken, Rita's eerste echtgenoot... die... ...naar de hand uh, jammerlijk met een uh, waterski-ongeluk om het leven is gekomen. Waarna Pim Jacobs in haar leven kwam als echtgenoot. Maar dit is nog in die eerste originele bezetting... ...met Rita Reis natuurlijk zang, Jerry van Rooyen trompet... toon van Vliet, de Noorsax, Rob Matna piano... Dick Bezemer, Bas en Wessel Ilke zelf natuurlijk op de drums... Een classic van Rita die ze honderden keren, zo is het niet duizenden keren gezongen heeft. There'll never be an other you. Nu door met alleen de ritmesectie van de Wessel-Ulko-combo. Dus Rob op piano, Rob Matna, Dick Bezema, op Bas en Wessel op drums. Met de standaard All Gods Chillen. Ja, swingen konden die mannen wel uh, in de vijftiger jaren. De rob Matna trio En dan uh, de gebroeders Jacobs, de Pim Jacobs 3. Met op de, uh, Pim natuurlijk op piano, Ruud op bas... en hier ook weer stuwend begeleid door Wessel Ilke op drums. Just a Kick Shaw. Jacobs 3. En in uh, dit blokje Jazz Behind the Dykes komen we nu bij de grootste bezetting, een elfman-formatie onder de naam Wessel-Ilken All-Stars. Met Rob Pronk, Ak van Rooyen en Jerry van Rooyen op trompet, Rudy Bos op trombone, Piet Noordijk op Alt, Toon van Vliet en Ruud Brink op Tenor, Herman Schoondewald Bariton, en Rob Mat met piano, Dick van de Kapellenbas en natuurlijk Wesse Hielke zelf op drums. We gaan luisteren naar The Goofer. Wessel Ilke All-Stars met The Groover. <coughs> uh, een andere bekende iemand uit de jazzscene van die jaren was Tony Vos. We gaan luisteren naar het Tony Vos kwartet met Tony op Altsaks, Rob Matna Piano, Bulgarien op Bas en Ruud Pronk op drums. Like someone in love. Met Like Someone in Love. Ja, en dan als laatste in de rij van uh, Jazz Behind the Dykes artiesten heb ik hier een nummer van het Stido Alström Trio. U zult zich afvragen: Stido Alström? Uh, een zweet, een noor? Nou, eigenlijk was het gewoon een pseudoniem van de Nederlandse jazzmuzikus, dit Zakkers. Uh, hij was ook jurist en hij had een uh, juridische baan bij Philips. En, en een typische juristenbaan en jazzmuzikus. dat in die jaren ging niet zo lekker samen. Vandaar deze artiestenaam. Muziek maken kon hij zeker. We gaan luisteren naar Stido's Extract. Alström trio, hij bijgestaan door Hans Welink op bas en Jan Goedkoop op drums, verlaten we de 50er jaren en jazz behind the dikes en arriveren in de 60er jaren van de Nederlandse jazz scene. Vanuit die tijd gaan we een nummer draaien van zangeres N Burton, die hier begeleid wordt door Louis van Dijk op piano, Jaak Scholz op bas en John Engels op drums. Van de CD Blue Burton draaien we, but not for me. Old man sunshine, listen you. Don't you tell me dreams come true. Just try it. And I'll start a riot. Beatrix Fairfax, don't you dare. Never tell me he will care I'm certain It's the final curtain I never want to hear From any cheerful Pollyanna Who tells me fate Supplies the mate That's all but They're writing sounds Of love But not for me A lucky star above But not for me With love to lead the way I find more clouds of grace than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I owe a less and also a less. Although I can't en Burton. Nou, we hebben Rita Reis gehad en Burton. Dat kan Gretje Kouveld... natuurlijk niet ontbreken. Gretje Kouveld... wordt hier begeleid door Ferdinand Povel... op de Sax, Kees Slinger... op piano, Paul Berner... op bas en Joe Kraus... op drums. Het is een opname... uit 2004... en het nummer is getiteld... Devil May Care. Gretje Kouveld...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 He who is wise never tries to revise what's past and gone Live love today, let come tomorrow man. Don't even stop for a sigh It doesn't help when you cry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 Level May Care. Greetje Kouwveld En Ferdinand Povel. Ja, in een uh, uurtje met uitsluitend Nederlandse jazz... Uh, kan jazz in Zandvoort natuurlijk niet ontbreken. We hadden het er in tweede uur al met Hans Rijmers en uh, Jean-Louis van Dam over. En ik heb hier een opname van live opname uit de krocht van 2017 voor me. Waar aan de piano vinden we Johan Clement, Erik Timmermans op bas en Erik Koger op drums met de Oscar Pietersen classic You Look Good To Me. Ja, dat was Johan Clement Piano, Erik Timmermans Bas en op drums hoorden wij Erik Koger. Een opname uit 2017 van Jazz in Zandvoort. En hopelijk, zoals we in tweede uur hoorden, kunnen we vanaf september weer één keer per maand naar de Krocht toe om daar heerlijk van live jazzmuziek te genieten. En dan nu voor de derde keer vandaag Rita Reis. Uh, ja, Rita Reis was zoveelzijdig. Hoorden we een aantal nummers geleden haar nog uh, in de begeleiding... met haar uh, overleden, nu overleden man uh, Wessel Ilke. Dat was in de vijftiger jaren, Jazz Behind the Dykes... Uh, na het overlijden van haar tweede man, Pim Jacobs... kwam ze ook weer terug met een uh, cd. En die cd was getiteld The Lady Strikes Again. Waar ze op deze cd beurtelings wordt begeleid door Lex Jasper... en door Cor Bakker. Uh, ik heb een nummer gekozen wat een speciale betekenis heeft voor me. Een Nightingale sang in Bartley Square... Uh, jaren geleden was ik een keer voor een congres in Londen. En iedere dag van mijn hotel naar de congreszaal... kwam ik met de taxi langs dit uh, Barclay Square... en moest ik altijd aan dit nummer denken. Rita die, uh, zingt het als geen ander. Hele mooie interpretatie. Uh, en daar gaan we dan nu naar luisteren. En dat wordt tevens het uh, laatste nummer van deze drie uur jazz. Ik hoop dat u... Uh, heeft genoten en uh, zal u vast wel weer in een van de komende weken... voor ZFM Jazz uh, aan uw toestel horen. Voor nu nog een goede, gezellige, zonnige zondag. Rita Reis, een Nightingale, sang in Berkeley Square. That certain night, the night we met, there was magic... Abroad in the air, there were angels dining at the ritz, and a nightingale sang in Berkeley Square. MUZIEK Ruud Jacobs hoort hier op Bas en Frits Landers bij een Moon. He wore a frown. How could he know we two?